4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Geïnteresseerde landen kunnen vanaf maandag kandidaten voordragen... voor de topfunctie van het Internationaal Monetair Fonds. De sluitingsdatum voor de voordrachten is 10 juni... waarna het bestuur drie kandidaten zal uitnodigen voor een gesprek. In tegenstelling tot voorheen zullen de namen van de drie kandidaten bekend worden gemaakt waarschijnlijk om tegemoet te komen aan klachten over een gebrek aan openheid bij eerdere benoemingen. Het IMF-bestuur hoopt dan op 30 juni de naam bekend te maken van de opvolger van Dominique Strauss-Kaan. Die wordt verdacht van verkrachting. Hij heeft gisteren na betaling van een miljoen dollar de gevangenis verlaten. Dat gebeurde met uren vertraging, doordat zijn beoogde appartement werd belaagd door een groot aantal journalisten. Buren maakten daarop bezwaar tegen de komst van Strauss-Kaan. Uiteindelijk kon hij terecht op een ander adres in Manhattan. In Spanje negeren tienduizenden mensen het demonstratieverbod... dat om middernacht is ingegaan. In verschillende steden, waaronder Madrid, Barcelona, Valencia en Bilbao... zijn al dagen grote mensenmassa's op de been... om te protesteren tegen de recordwerkloosheid in het land. Maar in Spanje worden morgen lokale en regionale verkiezingen gehouden... en de dag daarvoor is een zogeheten dag van reflectie. Wat betekent dat bijvoorbeeld peilingen... maar ook politieke manifestaties verboden zijn. De vraag is nu of de politie zal ingrijpen. De Spaanse regering liet doorschemeren daartoe niet het bevel te geven. Volgens minister Rubalcaba van Binnenlandse Zaken... zal de politie de zaken in ieder geval niet erger maken. De ledenvergadering van de VVD heeft oud-minister Ben Korthals... benoemd tot partijvoorzitter. Hij was de enige kandidaat. De VVD zat zonder landelijk voorzitter... door de overstap van Ivo Opstelte naar het kabinet... Ben Kortal zat 16 jaar in de Tweede Kamer en was minister van Justitie in het tweede Paarse kabinet. In het eerste kabinet Balkenende was hij minister van Defensie. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar een graad of zes. Hier en daar ontstaat een mistbank. Overdag veel zon bij een temperatuur van 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten met Frank van Dijl Goedemorgen, het derde uur alweer van nachtvluchten van zaterdag 21 mei 2011. Een nogal vol uur, dus laten we maar meteen van start gaan. Twee gesprekken hoort u in een aflevering van OBA Live, een programma van Human. Straks even over half vijf spreekt Theodor Holman met Benny Mols... over de wiskundige Alan Turing en zijn bekende Turing-test. Maar we beginnen met Hugo de Vries, de bioloog die werd geboren in 1848... en overleed op 21 mei 1955. 30. Theodor Holman praat met historicus Erik Zevenhuizen over diens boek... vast in het spoor van Darwin, biografie van Hugo de Vries. Ik geef het woord aan Theodor Holman. Uh, ja, dames en heren, de historicus Erik Zevenhuizen... die promoveerde op proefschrift over de Nederlandse bioloog Hugo de Vries. Uh, Hugo de Vries die was aan het begin van de 20e eeuw... een internationaal gerespecteerd wetenschapper. En zijn bevindingen op het gebied van de erfelijkheid... en vooral de evolutie waren in die tijd baanbrekend. Uh, nou ja door zijn werk met de grote teunisbloem... ik zal het even ophouden, want hier staat die grote teunisbloem. Zal ik het zo houden, tegenover, uh, Dacht de Vries aan te tonen dat Darwin gelijk had met zijn theorie... Uh, dat nieuwe soorten eigenlijk sprongsgewijs en dus niet geleidelijk kunnen ontstaan. Uh, laten we beginnen met een paar feiten. Uh, wanneer is Hugo de Vries geboren? Hij is geboren in 1848, dus in het midden van de 19e eeuw. Ja. Het uh, beroemde jaar van uh, de revoluties ja. uh, in, in Europa. Misschien een beetje een uh, mooie to uh, toepasselijk voor, uh, voor zijn, de rest van zijn leven. Dat hij inderdaad ook een beetje revolutionair in de biologie is geweest. Uh, Hugo de Vries. Ja, ja, ja, daar precies. komen we nog ja. over te spreken. Zeker. In wat voor milieu kwam hij? Want dat vond ik eigenlijk ook wel bijzonder. Ja, he, toch de, de upper class van Nederland. Zijn vader was dus... Uh, Juristen? Nou, ja. Uh, ja, hij is, nou, is later minister geworden. Maar op het moment dat de Vries geboren werd, was hij advocaat. Is later uh, Provinciale Staten van Noord-Holland. Uh, lid van de Raad van State is hij geworden. En ja. Hij is dus geboren in Haarlem, de Vries. En uh, toen zijn vader lid van de Raad van State werd... is de gezin naar Den Haag verhuisd. Dus hij heeft altijd een ja, uh, beetje dat Haagse... Uh, sfeertje heeft hij, nou, dat Haagse uh, sfeertje, maar heeft hij daar nou ook bijvoorbeeld de, de wetens, het wetenschappelijke denken, de geleerdheid met de paplepel ingegoten gekregen? Ja, want zijn vader uh, was dus ook inderdaad een, uh, een, een goede een geleerde, een echte geleerde. Ja, wel een, een, een goed doorkneed jurist die ook belangstelling had voor, uh, voor buiten zijn werk. Ja, natuurlijk, uh, daarom de, natuurlijk ook in de Raad van State terechtgekomen. Waarschijnlijk. Ja, ja, ja, En zijn grootvader van, van vaderskant, Abraham ja. de Vries, ja. dat was een, uh, een predikant, doopsgezind. Predikant. En die had een gigantische boekencollectie. Die had ook een hele ruime belangstelling. En die had uh, een, uh, echt meters aan boeken in zijn huis staan. Ja, ja je, ziet de, je merkt echt al de bedding van geleerdheid waarin hij werd opgevoed. Maar nu wilde hij bioloog worden. Was hij nou al vroeg geïnteresseerd in, in plantjes? Ja. En in planten? ja, ja, ja. Hij vertelt zelf een verhaal wat hij dan van de familie gehoord heeft... dat toen hij dus nog uh, een, uh, een kleuter was ja. en hij niet eens kon praten... als mensen dan hem een koekje en een bloem voorhielden... dan pakte hij de bloem. Ja. Dat is een anekdote die hij uh, later eens heeft verteld. Ik vond het ook ja. wel leuk dat je ook, uh, leest dat, dat, dat hij ook verder... in zijn latere leven had hij ook altijd een schroevendraaier bij zich. Ja, ja, ja, het was echt een, uh, ja, echt een, een, een bevlogen plantenman. Kan He. jij verzinnen waarom hij die schroevendraaier bij zich had? Nee. Nou, het was dus echt een plantengek. En als hij een plant zag die hij die, die die interessant vond... of uh, in, in zijn tuin te zetten, of ja, uh, in zijn herbarium... Ja, dan... Uh, ja, want hij zei van, je kan wel zo'n schepje meenemen... maar dat is lastig, dat is zo'n groot ding in je, in je broekzak. Hij zegt, met een schroefdraaier gaat het net zo goed. Dus pakte hij die schroefdraaier en dan stak hij zo uh, de plant met de wortels uh, eruit. En uh, die stopte die in zijn zak of in zijn botaniseertrommel. En hij keek dus echt, volgens mij, alleen maar naar planten. Dieren, ja. daar had hij dus helemaal geen belangstelling nee, voor. plantjes, en daar, ook, ja, altijd was, kijken in de tuin waar hij ook was. Ja, ja, ja. Dus hij wilde voor zijn passie voor de natuur zijn beroep maken. Ja, Dat inderdaad. is absoluut waar. Ja, ja, ja, ja. Um, maar je kan je afvragen, als we daarnet hebben gehoord... dat zijn vader, eh, rechtsgeleerde, grootvader, eh, dominee... Met de, hoe viel dat dan in dat milieu? Nou, nou, ik zal niet zeggen slecht, maar toch wel... Um ja, dat, ze, dat ze vader en moeder liever hadden dat hij een andere richting opging. Ja. Hij was ook de oudste, oudste zoon van het gezin. dus uh, Zijn vader had dus gehoopt dat uh, zijn zoon in zijn voetsporen zou treden... en ook ja. uh, rechten zou gaan studeren... en ja. ook een van de uh, hoogambten voor de Nederlandse staat zou gaan bekleden. Ja. Dus toen zegt hij, ja, ik wil bioloog worden, ja, maar... Ja, dat, dat is dus zo, eind midden jaren ja. 60, 19e eeuw. Ja, er was dus helemaal geen werk voor biologen. Nee. Eigenlijk konden ze alleen maar leraar op, op een HBS worden. Maar ja. Ja, de zoon ja, uh, de lid van de Raad van State, die wordt gewoon uh, leraar biologie op een HBS. Ja, ja nou, dat uh, was toch niet de bedoeling natuurlijk. Heb je wel eens gedacht, dat zijn uh, dat enorme ambitie en ijverzuchtigheid... zou je bijna als een germanisme willen zeggen... dat dat uh, uh, te maken had met dat milieu waar die uitkomt? Um... Ja, het waren natuurlijk wel uh, strebers, om ja. een ander woord te gebruiken. En ook vanuit, uh, ja, vanuit zijn, zijn doopsgezinde achtergrond. Ja, ja, de doopsgezinden ja. zijn toch ook altijd mensen die uh, ja, zich, zich min of meer wegcijferen voor, voor, de, samenleving. voor de samenleving. En, en niet zozeer naar zichzelf kijken, maar echt uh, ja, iets willen doen voor een, voor een ander. Ja, ja. En misschien dat hij dat inderdaad wel een beetje heeft meegekregen. Ja. Nu, nu maakte hij eigenlijk al heel vroeg kennis met de ideeën van Darwin, hè, de Engelse natuuronderzoeker. Uh, en zijn... En dat spraakmakende boek, The Origin of Species... Um, nu had dat boek al uh, een grote invloed... maar wat sprak hem daar nou zo in aan? Is dat te zeggen? Ja, nou, hij, um, hij vertelt zelf dat hij... Uh, dus is dus de tijd van de lagere school, de middelbare school... Ja. dat hij dus echt een, een, een plantenverzamelaar was. En uh, echt zoveel mogelijk planten verzamelen... zoveel mogelijk soorten uit... Uh, de, ja, de, eigenlijk van over de hele wereld. En ja. dan ze in een herbarium stoppen en dan daar... Uh, Ordeningen in aanbrengen. Nou, dat was eigenlijk. Uh, voor hem en voor een heleboel biologen op dat moment, dat was dus de biologie. Ja. En toen kwam hij dus op de universiteit. En toen uh, kreeg hij dat boek van, van Darwin in handen. En toen ging het dus een hele andere wereld. Een hele andere wereld van de biologie ging voor hem open. Terwijl hij had dus altijd. Uh, hij wist niet beter ja. of je moet planten ordenen. En toen, op de jacques Petijse manier, ja. En, ja en, en dan staan al die planten dus naast elkaar. En er zijn ja. wel, wel uh, overeenkomsten en verschillen natuurlijk. Maar toen kwam dat idee dus van Darwin: van daar zit een. Een, ja, een systeem. Er zit een systeem en er zit een, een afstamming. Die ja. planten hier zijn... Uh, uh, met, met elkaar, elkaar te verband. vergelijken, ja. zijn met elkaar verwant Omdat ze familie van elkaar zijn. Ja. En, en ja, dat, dat was dus echt een, een openbaring voor hem. En hij schrijft dan ook zelf van echt die, die, die systematiek, Ja, dat was eigenlijk alleen nog maar het ABC van de biologie. Ja. En, toen, ja, ja, ja. en nu kon hij eindelijk misschien gaan, gaan spreken. Is het alfabet geleerd en nu kon hij ook gaan, gaan spreken. Ja, en je kan dus echt stellen dat, een, dat, dat dat boek The Origin of Species hem een, een, andere, een geheel nieuwe kijk uh, op die plantkunde gaf. Ja. Ja, precies. Ja. Was dat nou in die tijd. Ik, uh, was dat nou bijzonder. om achter die ideeën van Darwin te staan? Nou, in die tijd. dat hij daarmee kennis maakte. was dat nog wel bijzonder. Want uh, Origin of Species. is van 1859. Ja. en hij las het dus. ja, 18 66, 1867, dus ze zeggen tien, tien jaar. Tien, tien jaar, later, jaar. Nog en, niet eens tien ja. jaar later. Ja. En uh, ja, tegenwoordig zou je zeggen: een boek van tien jaar oud is oud. Ja. Maar ja. Ja, in de 19e eeuw ging het toch iets langzamer. Ja, ja, ja. Dus dat was, ja, op dat moment was het nog hoogst actueel. En um, was er dus nog uh, flink wat, wat discussie over op dat moment. Ja. En waar ging die discussie eigenlijk over? Nou ja, het was natuurlijk uh, het idee om, om te zeggen dat alle, alle soorten uh, vanuit één oersoort zijn, zijn ontstaan. En dat dat. Ja, miljoenen jaren geduurd moet hebben. Het ja. was natuurlijk in, in volstrekte tegenstelling met het Bijbelse scheppingsverhaal. Ja, ja, dat het, ja. uh, dat het in, uh, in zeven dagen, zes dagen. allemaal klaar is geweest. En dat die, al die, net zoals in de systematiek eigenlijk. al die soorten afzonderlijk van elkaar zijn geschapen. En dat ja. dus niet de ene uit de andere is voorgekomen in de ja, loop der jaren. Je schetste net zelf al dat hij, dat hij van doopsgezinde huizen kwam. Uh, uh, heeft, zoals dat toch in die tijd ook bij veel mensen het geval was. het lezen van Darwin toch ook nog invloed? gaat op zijn op, op religieuze denken, of niet? Op zijn uh, levensbeschouwing? Um, ja, dat denk ik wel. Maar het, het is in ieder geval wel duidelijk dat ze niet heel erg streng in de leer waren. Die, ja, uh, de familie ja. de Vries. Uh, bijvoorbeeld uh, leefde er onder de doopsgezinden ook het idee... Dat, uh, dat je geen wapens mag, uh, mag dragen. Dus dat ja. zijn echt de, de, de, eigenlijk de eerste pacifisten, zou je kunnen <laughs> zeggen. Maar uh, toen Heugen de Vries ging studeren, 1866... toen was er net wat, wat internationale spanning met, uh, met Duitsland. Dus de Leidse studenten die hadden een soort... Uh, vrijwilligerskorps uh, opgericht. En werd Hugo de Vries uh, die werd er enthousiast lid van. En hij schreef ja. ook aan zijn broer van... Uh, volgende week gaan we leren schieten. Dus uh, Hugo de Vries liep wel degelijk met een geweer rond. Ja, ja. En, en dus... Okay. Dat, ja, dat was, was leuk voor, <laughs> voor de studenten. <laughs> dus hij, hij, zei, hij zei niet van... ik ben doopsgezin, dat mag niet van mijn geloof. Nee, dus, nee, nee. dus hij was al niet heel erg streng. En um, ja, hij is dus wel streng opgevoed... met uh, zijn catechisatielessen van uh, de predikant in Leiden die hij kreeg... Ja. En hij was in het begin, schrijft hij ook niet erg uh, onder de indruk van Darwin. Verwerpt hij het ook, maar ja toch maar steeds weer lezen en weer lezen. En uiteindelijk is hij toch overtuigd geraakt. Ja. En ik denk dat hij uh, ja toch wel wat, wat vrijer in zijn geloof is geworden. Ik denk, maar volgens mij heeft hij nooit zijn geloof opgegeven. Nee. Nou, hij raakt zo uh, in Darwin, zou je kunnen zeggen... dat hij, als hij uh, hoogleraar is in Amsterdam... in, in, in 1878 ontmoet hij Darwin ja. uh, in Engeland. Ja. Hoe verliep die ontmoeting? Nou, het was een hele kort uh, bezoek, nog geen twee uur. Maar uh, zoals de, de Vries erover schrijft, na afloop stuurt hij dus uh, brieven... Met, uh, ja. waarin hij het bezoek beschrijft aan, uh, aan zijn grootmoeder en aan zijn verloofde. Ja. En je kan echt zien dat hij uh, idolaat van Darwin is... en dat hij echt helemaal onder de indruk is van, uh, van het bezoek. Ja. Ja. Ja. Is er iets bekend waar ze het over gehad hebben? Ja, natuurlijk die, overspro ja, die oversprongen, ja, ja. maar die mutaties waarschijnlijk... Nee, dat is dat nou is eigenlijk dit... het jammeren van de, daar de, het de zaak. Overgaan. Daar hebben ze het dus niet over gehad. Want op het moment dat de Vries uh, bezoek aan Darwin bracht... Ja, was hij, hij nog niet met het. dat erfelijkheid en evolutieonderzoek nee, bezig. Dus daar hebben ze het niet over nee, gehad. Want hij was juist gestopt met de onderzoek naar plantengroei. En toen uh, ging zijn aandacht op de, de, de erfelijkheid van afwerkingen... Uh, op, bij planten, daar ging hij toen zijn aandacht op richten. Ja, maar dat is dus in het begin van de jaren tachtig geweest. Ja, precies. En hij was die hier toen... Aardig, ja. ja, ja, ja. En hij was in 1878, dat is tijdens het bezoek van Darwin, Darwin. Darwin... Was hij die, was die nog bezig met onderzoek van planten, ja. maar... En hij heeft wel gecorrespondeerd met Darwin. Ja, maar ook over, over dat, uh, dat groeionderzoek van Darwin. Ja. Dat, uh, ja, we kennen hem natuurlijk als de man van de evolutie. Maar Darwin was dan ook een hele brede bioloog... die ook uh, voor een heleboel uh, onderwerpen belangstelling had. Dus, dus Darwin hield zich ook met plantengroei bezig. Ja, ja. Wel, als je, als je het goed beschouwt, wel weer met een, een evolutionaire blik... van die, die eigenschappen van, van, van klimplanten. Dat ze zich dus aan, aan dingen kunnen vasthouden en zo kunnen overleven. Ja, dat is een soort uh, overlevingsstrategie. Waar komt dat vandaan? Hoe is dat geëvolueerd? Dus ja. vandaar dat Darwin daar ook in geïnteresseerd was. De Vries was daar meer vanuit een, een technisch aspect in geïnteresseerd. Ja. Van, van hoe werkt dat in, in, mechanische, in mechanische zin. Ja. Maar die, die erfelijkheid van afwijkingen... bij de om dat ook de mogelijkheid om zich te profileren als bioloog? Nou, zijn idee was van... Uh, uh, je moet zoeken naar die afwijkingen. Ja. Die, kan je, die kan je zien. Ja. Dus, dus dat was voor hem een van de methoden, om dat, dat onderzoek aan te pakken. En um, nou, dat, daar is hij dus inderdaad in geslaagd, uh, uiteindelijk met zijn, uh, met zijn teunisbloem. Hij vond nou, waar dat, hij naar zocht. Ja, nou, <laughs> ja goed, hij ja. gaat, hij gaat uh, op vakantie in het schraven land. <laughs> ja. En uh, dan ontdekt hij, de, de, de voorkant van het boek zal ik maar zeggen, de, de grote teunisbloem. Uh, wat maakt deze bloem nou zo bijzonder? Nou, het gekke van de teunisbloem is dus, als je daar uh, de zaden van verzamelt... Ja. en je zaait die dus uit, op, op hele grote schaal moet het dan wel gebeuren... dan uh, is het dus bijna 100% identiek, of min of meer identiek aan de, de moederplant. Zoals bij elke, bij elke soort, hè, ja. die reproduceren zichzelf. Ja. Maar een heel klein percentage, zeg 2, 3, 4%, die wijkt af. Ja. En, daar, en, en niet een klein beetje afwijken, maar er zitten... Ja, althans voor een bioloog, ik zou het misschien niet zien als historicus... maar ja. de Vries die had dus een heel goed oog voor, uh, voor, voor verschillen. En die zag duidelijk... Hey, zijn hier is afweken, Ja, bijzonder. Dus, er was bijvoorbeeld een, een reuze reuzevorm. die was nou, bijna twee keer zo hoog als een ja. uh, normale soort. Er was een dwergvorm, er was een, een vorm met hele smalle bladeren, er was een vorm met, met glanzende bladeren, uh, een vorm met, uh, met rode strepen op de, op de kelken en op de, de nerven. En ja, hij zegt dat zijn toch zulke verschillen... die passen niet in de normale variatie die, ja. uh, die een soort vertoont. Dus hier moet iets bijzonders aan de hand zijn. Hier is dus een, een, ja, een sprong mutatie geweest. Een, Dit moet een mutatie zijn mutatie, ja. geweest. Ja. Nou, nou, die... die dat... Natuurlijk, want hij was een, uh, gefascineerd door Darwin... En, en die fascinatie heeft hem ook nooit meer losgelaten. Uh, en, en hij wilde uh, ook met die proeven die hij dan nam, met die teunisbloemen... want hij had er gigantisch veel, heb ik uh, gelezen. Ja, ja, ja, tienduizenden. Ja, ja, ja, nou, dat komt ook omdat maar een heel klein percentage van die teunisbloemen wijkt af. Ja, ja, dus ja, hij moest ja. ook echt tienduizenden planten moest hij uitzaaien... Om uh, een, een beetje behoorlijk aantal mutanten te krijgen. Ja, ongelooflijk. <laughs> uh, uh, uh, uh, en dat deed hij om, om maar te, be de, te, te bewijzen dat Darwin eigenlijk gelijk had. Hè? Van, ja. Laten we eerlijk ja, zijn, ja, dat ja. is ook um, misschien ook zijn tragiek geweest... maar uh, je, je boek heet niet voor niets vast in het spoor van Darwin. De dubbelzinnigheid van het woord vast ja. uh, in het spoor zitten... dat is natuurlijk duidelijk, want hij... Zat vast in het spoor van Darwin. Ja, vast, vast vastberaden. besloten, vast beraden. Ja. Maar hij was er ook door opgesloten, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. ja. Min of ja. meer. Ja. Um, maar hij uh, uh, uh, verschafte zijn nauwe aansluiting bij Darwin. Hè? Uh, die natuurlijk een, een algemeen erkende groot geleerde was... Verschafte hem dat nu ook een zekere status? Ja, zonder meer. Zonder meer. Ja, kijk, Darwin was inderdaad een, een grootheid in de biologie. En, en ja, hij probeerde toch een soort, een soort Nederlandse Darwin uh, te worden. Of misschien er, wel een er, nieuwe Darwin. Ja, was en, hij dan ook niet slimmer dan Darwin? Ja, uh, <laughs> nou, dat kan volgens mij niet. <laughs> slimmer dan Darwin, dat lukt uh, nee, je ja. niet. Nee, nee, maar dat is inderdaad dat hij uh, ja, de, de, de mantel van, van Darwin uh, aantrok. En, uh, en, en daarmee voor een groot deel zijn, zijn populariteit wel te danken heeft, ja. denk ik. Ja. Maar goed, de populariteit, nu komen we op een gevoelig <laughs> puntje. Want hij heeft uh, tienduizenden van die Teunisbloemen allemaal ge geanalyseerd. En uh, dat heeft hij bekeken. En die oversprong, die mutatietheorie, die heeft hij dan onder woorden gebracht. Maar dan uh, stuit hij... Uh, op een bepaald moment op een artikel van de, de Oostenrijkse monnik Mendel. Hè, dat Die bene een amateur botanisator was. Mm -hmm, en die ja. doet verslag van zijn experimenten uh, met het kruisen van Echten. Ja. En dat was alleen 35 jaar eerder gebeurd in uh, 1866. Uh, wat doet Hugo de Vries met deze gegevens aanvankelijk? Um, nou ja, laat ik het even, even dan terug. Uh, want... Uh, de Vries probeerde inderdaad Darwin uh, gelijk te geven. Dus bewijzen ja. te verzamelen voor uh, het gelijk van Darwin. Maar dat was dus niet de evolutietheorie op zich. Dus dat uh, nieuwe soorten uit bestaande soorten voortkomen. Dat, ja. dat was dat al was, bewezen. Nou ja, dat, nou, dat, ja, dat, was, al dat was klaar door Darwin zelf. Uh, voor, voor, voor De Vries was dat een gepasseerd yeah. station. Dat, dat was duidelijk. En ook het mechanisme wat uh, Darwin daarvoor had bedacht. De yeah. natuurlijke selectie. Dus uh, zeg maar, de, die het best is aangepast, aangepast aan, de, aan zijn omgeving. Die heeft de grootste kans op succes en dus op nakomelingschap. Dus die zet, die, die uh, ja. geeft zijn gunstige eigenschappen door aan het nageslacht. Ja, bij nou, rasvermenging was, komen de beste eigenschappen over dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Ja, nou, daar was de Vries ook wel van overtuigd. Ja. Maar waar het hem dus om ging, dat was een, een ander idee van, uh, van Darwin. Wat niet zo bekend is. En waar misschien ook echt Darwin aanhangers ja, liever niet over hebben. Omdat dat achteraf gezien niet zo heel erg slim bedacht was. Of, of heel erg speculatief eigenlijk. Ja. Uh, dat was dus het idee dat elke eigenschap... Uh, gebonden is aan een deeltje in, ja, in uh, ja. het Kijk, Tegenwoordig noemen wij dat uh, genen en is dat zonneklaar. Maar uh, in de tijd dus dat, dat Darwin daarmee kwam... Dus dat is ook in de jaren de 60. Een hele bouwde was, was dat? Ja, ja. Ja, ja, en echt heel speculatief. Want ja, men kon er dus nog helemaal niks van zien of, of van, van bewijzen. Ja. Dus die, die, die theorie... De, de pangenese theorie van Darwin, als je dat leest... denk je, ja, het is eigenlijk allemaal maar eens een duim gezogen, volgens mij. Maar de Vries, ja, ja, het is een theorie. Het is, het is een theorie. Ook, uh, hij hij hoeft er niks te bewijzen. Nog, nog. De, Darwin noemde het ook een professional hypothesis. Dus een voorlopige, ja, een voorlopige hypothese. Voorlopige hypothese. Dus Darwin was er heel erg voorzichtig mee. Dat is ook zo goed ervan. Ja, maar, maar de Vries die was wat dat betreft een beetje onstuimiger. Ja. Dat krijg je natuurlijk altijd met leraar en leerling. En de Vries die zegt van, uh, niks, de hypothese, dit is gewoon... Uh, gewoon uh, gewoon waar wat Darwin yeah. zegt. Dus dat ga ik bewijzen. Dus dat, dat elke eigenschap die dus een organisme verdoont... aan een, een deeltje in de celkern gebonden is. Ja. En dat zijn dus zelfstandige deeltjes, dus die kan je ook... Uh, onderling onderling uh, mengen. Ja. Ja. En uh, toen las hij dus dat artikel van, uh, van Mendel. Die dus men uh, echte heeft gekruist met uh, geel en groen. En als je dan geel en groen met elkaar kruist. dan worden ze, geloof ik, uh, groen. En als je die dan weer onderling kruist. dan krijg je dus een derde of een vierde geel. en drie kwart wordt groen. Ja. En hij zegt: Nou, kijk eens, dat is een prachtig bewijs voor het feit. voor het idee van Darwin dat eigenschappen gebonden zijn aan deeltjes, aan zelfstandige ja. deeltjes. Want dat geel en dat groen, dat blijft dus uh, zelfstandig, zelfstandig... tijdens ja. dat kruisen en de volgende generaties. Dus ja, toen hij uh, Mendel las, toen dacht hij van... aha, prachtig bewijs voor Darwin. Dus hij heeft uh, Mendel gebruikt als bewijs voor Darwin. Ja. Hij heeft het zelf nog overgedaan, dat Mendel? Nou ja, nou is dus de grote discussie. Want uh, toen de Vries dat dus uh, daarachter kwam... en hij publiceerde dat toen publiceerde hij dus ook zijn eigen kruisingsresultaten... die overeenkwamen met dat van Mendel. Maar hij liet toen de naam met van de Mendel de, eruit? Nou, de, de eerste... De, de, de, nee, hij werkte niet met, uh, met Erten. en eigenlijk ook niet met de teunisbloem. Dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald. Dat is kruisingen ja. met de teunisbloem uitvoerde. Nou, dat deed hij wel. Maar die teunisbloem, die trekt zich dus helemaal nergens wat van aan. Die trekt zich niet van de gewone regels van de evolutie wat aan. En die uh, trekt zich ook niks aan van de wetten van Mendel. <laughs> ja, maar hij had wel, wel nou ja, een, een dozijn andere planten had die, uh, gekweekt gekruist En dat resultaat kwam dus overeen met wat Mendel had gekregen bij die erten. Ja. Maar de Vries heeft daar dus drie artikelen over geschreven. En het eerste, dat was een, eigenlijk een lezing voor de Académie des Sciences in Parijs. Die heeft hij voor laten lezen door iemand daar... En een, een lang uh, Frans artikel en een lang Duits artikel. Maar in die lezing, wat maar een heel kort praatje is geweest... daar komt de naam van Mendel inderdaad niet in voor. Ja. En nou is er dus gedacht vroeger van dat heeft de Vries Express gedaan... want die ja. was een beetje zagrijnig... Dat, die, uh, dat Mendel hem te slim af was geweest. Dat hij al 35 jaar, jaar eerder, eerder ja. al hetzelfde had ontdekt als wat de Vries had ontdekt. Ja. En, uh, en dat hij toen merkte dat anderen dat doorkregen, Dat hij ook uh, uh, het Mendel-artikel had gelezen. En dat hij toen snel in die volgende artikelen die naam van Mendel erin heeft gevoegd. Wat denk jij er In de drukproef. Is dat niet op je ook? Uh ontdekt, of niet? Dat, dat de halve plagiaat? Nee, dat nee, is het, over Lamarck. Oké, okay. dat, dat is, gaat over Lamarck. Ja, ja. Nee. nee, maar dit, dat hele verhaal, dat kan niet... als je kijkt naar de, de data waarop die artikelen gepubliceerd zijn. Ja. Dus dat, dat, dat uh, Duitse artikel, dat kwam daar heel vlak achteraan... En er kan dus geen tijd zijn geweest dat anderen uh, de Vries een boze brief hebben gestuurd. Van uh, wat is dat? Je noemt Mendel helemaal niet. Dus dat is wel een onzinverhaal. Dat kan gewoon helemaal niet. Het is niet een vorm van <laughs> verzwijgen geweest. Van, doelbewust verzwijgen geweest van Hugo de Vries. Dat hij toch misschien wel deze. Wetenschappelijke. Nee, dat denk uh, ik niet. Ik denk dat het gewoon is geweest... Uh, dat die... Uh, dat, ja, het moest een kort verhaaltje zijn voor, ja. voor die Academie ja. des Sciences. En het was dus een uittreksel eigenlijk uit een van die... Uh, of, of van die twee andere artikelen die ja. hij ja. heeft geschreven. Ja, ja, maar, maar en, en, ooit, en ja, waarom die dan Mendel niet heeft genoemd, ja. Dat kunnen we nou, straks naar gissen. Ja, nou ja, het is wel, als je dus een latere publicaties uh, leest van de Vries dan uh, is hij vol lof over Mendel. Maar hij zegt toch altijd, als het over die Mendelwetten gaat... Van Mendel heeft dat ontdekt bij de erchten. Ja, okay? ja, bij ja. één geval. En ik heb het ontdekt bij, Vele gevallen. bij veel gevallen. Ja. Dus wat dat betreft... Hmm. Ja, maar als wetenschapper vind je, keur jij het goed... wat Hugo de Vries gedaan heeft ten opzichte van Mendel? Um, je werd nou gepromoveerd. Ja, nou, ja dat, nou dat, artikel, dat, dat, dat artikel, die lezing dus. Ja, je zou denken, van, waarom? Ja, ik bedoel, dat had maar één regeltje hoeven zijn. Ja, want, het is dan het niet gul. Nou, nee, nee, dat had hij dan misschien toch wel ja, best kunnen noemen. He, waarom hij dat dan niet gedaan okay. heeft. Ja. Nou werd in 1900, toen kwam zijn uh, mutatietheorie... heet uh, dat zo? Ja, ja mutatietheorie. Mutatie ja. In Duits was het die mutationstheorie. Ja, ja, die kwam ja, ja. uit. Hoe werd daarop gereageerd? Nou, heel verschillend heb ik gemerkt. Heel verschillend. Um, sommige mensen vonden het geweldig. Andere mensen vonden het waardeloos. En heel veel mensen die werden er niet warm of koud van. Waarom vond men het waardeloos? <laughs> en dat is natuurlijk het interessante. <laughs> ja, omdat dat idee van die, uh, die zelfstandige eenheden... Uh, die, dus, die deeltjes ja. in zelkeren, ja, dat uh, was nog lang niet door iedereen uh, geaccepteerd. Ja. En, uh, ja, en het was, zat toch vooral in die teunisbloem dat men dacht van... ja. Dat is de Teunisbloem. En, uh, ja. nou, die Teunisbloem die deed dus iets wat geen enkele andere plant deed. Dus daar was dan al meteen uh, toch wat, wat argwaan. Van, doet, die, die, doet die Teunisbloem inderdaad wat, wat jij beweert, Hugo de Vries? Of ja, zet ja, daar ja. misschien iets anders achter? Kon hij omgaan met die slechte kritiek? Uh, hij kon er wel omga mee omgaan, maar hij was er niet blij mee. Dat blijft wel uit alles. Ja, ja, ja. Hij... hij uh... Uh, reageert er wel op en hij, hij, hij neemt het wel in zich op en hij trekt zich er ook wel wat van aan. Maar hij uh, ja, hoorde er liever niet. <laughs> dat is wel heel duidelijk. Bijvoorbeeld een van zijn promovendi, die, uh, uh, die toch ja, een beetje dat Teunisbloem-verhaal dat, uh, dat onderuit haalt. Ja, daar was hij niet, uh, niet tevreden over en hij wilde eigenlijk dat dus niet als proefschrift accepteren. En Ai. Uh, dat, uh, dat moest, ja, ja. in ieder geval de titel moest anders en er moesten sommige dingen moesten worden herschreven. Want anders wilde hij uh, het niet accepteren. Ai, dat ja. is het, ja, was natuurlijk een ja, hard ja, puntje ja. eigenlijk. Bij, ja. Uh, ja, het is, uh, Kijk, de, de, door dit boek werd hij niet alleen, door die, die mutationstheorie, werd hij niet alleen, de, zou je kunnen zeggen, de machtigste botanicus van Nederland. Uh, maar het bracht hem ook um, internationale roem. Ja, uiteindelijk. Ja, ja, ja. Want hij gaat dan tournees door Amerika maken. En die duurde... Nou ja, hij had de Beagle niet tot zijn beschikking. Maar hij bezocht, geloof ik, alle, alle natuurgebieden van Amerika. En. Uh, uh, het waren tournees die duurden die duurde maanden. Ja, hij was een, echt een half jaar was die van huis. Hoe ging ja. hij om met die ja, roem en ja, die aandacht? Ja, ja, ja. Nou, volgens mij was hij best wel dol op, uh, op al die aandacht. Maar ja, het werd hem ook wel eens veel. Dat hij zegt uh, dat hij weer een universiteit bezocht en uh, schrijft hij aan zijn vrouw... ik moest weer even vertoond worden. Ja, ja. <laughs> dat er dan weer een receptie ter ere van hem werd georganiseerd. Of, uh, hij was echt een internationale die, uh, geleerde, hè, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, ja. ja. En, en uh, er was zelfs sprake van dat hij uh, in Amerika... Uh, uh, de passage hebben we op de redactie nog even behandeld... erg smakelijk, dat hij in Columbia University uh, benoemd zou worden. Ja, hij waarmee meeting, hij, ook, uh, uh, ja. dat moet je zelf maar vertellen, maar hij heeft toen ten opzichte van de Amsterdamse gemeente misschien niet zo'n fraaie rol gespeeld? Nee, dat denk ik dat hij daar, nou, ja, vuil spelletje, dat uh, is misschien te veel gezegd. <laughs> maar uh, hij is wel uh, een beetje berekenend te werk gegaan. Want hij kreeg inderdaad een, uh, een, een positie in uh, New York aangeboden ja. als hoogleraar plantkunde... En uh, nou, dat, dat waren fantastische faciliteiten. Ja. Want ja, in Amsterdam werkte hij in de Hortus Botanicus. En dat had hij een heel klein tuintje. Hij had daarnaast had hij een zware onderwijstaak. En in, uh, in New York kreeg hij een hele grote tuin. En dan kreeg hij een eigen staf met, met medewerkers. En ja. hij hoefde geen college te geven. Dus hij was er hartstikke vrij. Hij zou samenwerken met zijn collega Thomas Hunt Morgan. Die ja. later heel beroemd is geworden met zijn erfelijkheidsonderzoek naar de fruitvliegjes. Ja, ja. Dus ja, dat waren fantastische uh, ge, uh, om, om, om, ja. omstandigheden waar hij dan zou zomaar in zou vallen. En um, hij, hij zegt ook dat dus al uh, de, de onderhandelingen in een vergevorderd stadium waren... en dat hij eigenlijk al de, ja, de bouwplannen voor zijn nieuwe laboratorium had, uh, had goedgekeurd. En toen is hij naar de burgemeester van Amsterdam gestapt. Die was op dat moment ook de voorzitter van uh, het college van de universiteit. En toen zei hij van, uh, ja, moet je eens horen, ik heb een aanbod uit New York gekregen... Dus, uh, ja, ik wil mijn uh, ontslag gaan indienen. En ja, toen zei de burgemeester van Amsterdam. Ja, nee, dat kan ze ook niet. Wat, wat uh, New York kan, dat kan Amsterdam ook natuurlijk. Hè. Ja. Dus toen uh, hebben ze een nieuw laboratorium voor hem gebouwd. En is er een uh, aparte hoogleraar benoemd... Kijk. om uh, hem te ontlasten van zijn, uh, zijn colleges. Ja. En toen is hij dus in Amsterdam gebleven. Heel goed, Heel Max, zo maar, moet je dat doen. Ja, nee. Maar, ja, bedoel, wat, wat, wat, wat Amsterdam... Ja, Amsterdam zei wel je van, dat wel kunnen wij ook. een aanbod uit New York hebben. <laughs> ja, dat is waar. Ja. <laughs> maar wat hij toch in Amsterdam kreeg... Ja, dat, dat, als je dat vergelijkt met wat hij in Amsterdam, in, in New York, York dat kunnen, dat krijgen, krijgen, kunnen krijgen. Dan, krijgen. Waarom heeft hij van, het dan niet op, gedaan? Ja, nou ja, hij schrijft dus uh, aan uh, New York, de, de, de president van Columbia University... vanwege familieomstandigheden kan ik de eerstkomende paar jaar nog niet komen. En, het, en hij heeft hem ook... Heeft uh, die vrouwenkinderen? Ja, ja vrouwenkinderen en, en, en, en een moeder waar die, waar die heel erg dol nou, op was. Nou, dat komen we nog het, hoor, het, hoor, op, hoor, die... Het, <laughs> Of had die muziek, Had hij daar komen? mutaties in misschien? <laughs> nou, zo zou je dat wel kunnen noemen, Max, maar daar komen we nog <laughs> op. Maar ja, ja. ja uh, we, laten we zeggen in ieder geval... hij was een perfect, dat blijkt uit het hele boek... een perfect netwerker. Ja, lobbyist. Ja, ja goed. Lobbyist, ja, ja, ja, al, ja, ja, ja. als hoogleraar ook allemaal studenten van hem... op cruciale posities uh, neerzetten. Uh, hij nam ook vaak mensen onder zijn hoede. Ik kom nou op het punt... Max, wat jij waarschijnlijk ook interessant vindt. Uh, die, die, uh, die mensen hielpen je dus ook aan een positie. Een daarvan was de student, uh, die heette Theo Stomp. Die heeft hij een. Stoms. Stoms. Ja, sorry. Stoms. Theo Stoms. Die heeft hij een positie van lector uh, bezorgd. Ja. Um, nu, en later dus gezorgd, toen hij die, dat aanbod uit uh, Colombia kreeg... dat hij dus de hoogleraar dat, werd. Hij de, dat uh, ja. Stoms de hoogleraar ja, werd. Precies. Uh, uh, uh, nu schrijf je over het gerucht dat de Vries, al jaren getrouwd met Wies... dat is ook het ja. begin van je boek, hè, als mm -hmm. motto. Uh, zou hij misschien ging het gerucht dat hij homoseksueel zou zijn? Onder andere met, met Theo Stoms, van wie bekend was dat hij homoseksueel zijn relatie had. Uh, nee, maar dat is van Stoms ook niet. O, oh, niet, niet echt Nee, daar gaat ook dat gerucht het over. over. Daar, en, ja. En, ja, maar twee dus, geruchten uh... zijn samen één. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, dat zou ik niet willen zeggen, maar. Geletenschappelijke ja, aanpak. Ja, ja, volgens de Darwinistische <laughs> methode. <Ja. laughs> nee, het, uh, het is opvallend dat dus de Vries echt heel veel aandacht gaf aan Stoms. En dat er uh, ja. een hele goede relatie tussen die twee was. Dat hij, hij gaf dus Stoms meer aandacht dan uh, als een andere promovendi en ja. uh, studenten. Ja. En uh, Stoms is dus na de oorlog uh, uh, ontslagen. En uh, de, de zuiveringscommissie, ja, had ja, sommige dingen in de oorlog gedaan die hij beter niet had kunnen doen. Niet dat hij fout was, maar ja, dat was niet zo slim geweest. Sommige ja, dingen die hij heeft, en dat in de oorlog, ja. dat dus ja. gaat nooit goed. Maar een van de argumenten is dan <laughs> van dat, dat Stoms, ja, dat is gewoon eigenlijk een beetje een rare excentriekeling... En zo, en of de, de, of de, de benoeming van uh, professor Stoms is van meet af aan een vergissing geweest. Maar dat was dus een besluit van Hugo de Vries. Ja, ja, en maar was denk Het was geen van... goede wetenschapsman, die stond. Ja, het was best een goede bioloog. En ook een. een, een hij gaf uh, prachtig college. Veel, veel studenten echt uh, geïnspireerd. Maar hij was wel een beetje excentriek. Ja, ja maar dat is en, nou excentriek, dat hoort het. Dat toen, was in die tijd heel ja. normaal. Ja, ja, dat dat een hoogleraar excentriek was. Ja. Maar ja goed, er zijn natuurlijk wel grenzen aan de ja. excentrieke... Ja. Nou, wat, wat, wat voor ex homoseksualiteit is toch geen reden om uh, um helemaal als excentrieke ding door het leven te gaan? Of wel? Um... Nee, maar dat is ook nooit als argument aangevoeld. Okay, wat was dan zijn excentrieke. Uh, nou ja, van van Stomps of van Hugo van de van de Ja, hij, hij, uh, hij was niet altijd even tactisch met, met zijn personeel, bijvoorbeeld. En hij, hij zei wel eens uh, ja, dingen van: waar heeft die man nou weer over? Wat een rare opmerkingen, maar ja, die man. Ja. En ook in, in de oorlog. Uh, ja, hij heeft bijvoorbeeld toen een, een brief geschreven... aan een of andere hoge SS'er om zijn, zijn radio te mogen houden. En ja, toen zei hij ja. dus van... ik heb een neefje die, die vecht aan het Oostfront... en ik wil dus graag het nieuws blijven horen. Maar... Toen zei hij dus, uh, eigenlijk was dat om uh, naar Ali Oranje te, te kunnen blijven luisteren. Hm. Hij zei, ja... Maar goed, dat is geldt voor L.J. Brouwer ook bijvoorbeeld. <laughs> nou, ja. die, die is dus ook... Ja, maar goed, dat is eigenlijk een beetje een uh, gênante boel geweest. Ja. Ja. ja, nou, precies. En dan, en dan is dus het oordeel ja, dus... van uh, deze man... die uh, uh, kan onvoldoende het respect van zijn studenten en zijn medewerkers ja, maar krijgen. Maar toen, toen het was toen de, de volks al dood, hoor. Maar goed, zijn ja. ja, ja. exemplificiteit ja. bestaat er voornamelijk uit dat hij een beetje Duits-vriendelijk is geweest in Ja, maar ook wel in, in de omgang dat het, uh, ja, dat ja. het toch een mm. beetje een vreemde keer was. Uh, ja. Ja, ik, ik heb geen tijd meer, dus oh, ik moet even ah, snel naar het, uh, uh, uh, even naar het einde. Want uh, het, het rare is van die Hugo de Vries, dus niet van Stolms, maar van die Hugo de Vries... is dat hij altijd dus uh, blijven, is blijven geloven. Je kan hem zeggen, tot zijn dood toe uh, uh, is hij bezig geweest, laat ik het zo zeggen... om die theorie van Darwin te bevestigen. Ja. En met die teunisbloemen. En dat met die teunisbloemen. Zo vast zat hij in dat spoor ja. van Darwin. Ja. ja, hij heeft dus altijd gezegd, die teunisbloemen dat zijn nieuwe soorten. Ja, en nu daar, is Daar ontstaan mutaties, terwijl op dat moment toch al duidelijk was... dat er eigenlijk hele andere dingen in die teunisbloem zijn dan de Vries beweerde. Eigenlijk tragisch. Ja, een beetje wel. Nu is na zijn dood, in 1935, ja. is die roem ook geleidelijk verdwenen, zou je kunnen zeggen. Er zijn nog ja. wel twee uh, biografieën van Hugo de Vries uh, verschenen... Ja. Nou, nou vraag ik me af uh, bij jou, wat, wat, wat is de reden geweest... dat jij deze nieuwe biografie wilde schrijven? Nou, omdat daar toch uh, een heleboel onduidelijkheid over die, de Vries uh, is, vind ja. ik. Ja, daar uh, moesten toch wel wat dingen rechtgezet worden. Maar vond je nou worden. dat het tijd was voor eerherstel... Nou, eerherstel vind ik wel een groot woord. Maar in ieder geval wel voor herstel van, uh, van de, de onjuiste denkbeelden die er staan. En ook uh, ja, wel, wel wat nieuwe denkbeelden. Bijvoorbeeld dat hij echt zo'n zo grote Darwinist was. Want ja, dat ja, ja. lees je dus ook tegenwoordig. Van dat hij tegen Darwin was. Ja, dat is en ook tegen uh, Mendel. Dat is absoluut, absoluut niet, niet het geval. Integendeel. Nee, Integendeel, ja. En dan heb ik nog een vraag. Wat ik, toen ik uh, uh, dit las. Toen dacht ik, was het nou wel een aardige man? Nou, Niet altijd. Ja, voor Stoms was hij dus ontzettend aardig. Ja, ja, ja. soms hoefde maar <laughs> te kikken. En hij kreeg. Weet ik wat hij allemaal. Ja, maar er waren dat dus ook mensen. Die, ja. uh, die, ja, en dat, dat was dus eigenlijk een raadsel voor mensen in, uh, in zijn omgeving. Sommige mensen die konden dus geen geen kwaad doen, zoals Tom's. Maar er waren ook mensen die konden zich echt geen goed doen bij de Vries. En waar dat nou door kwam, ja, daar hebben veel studenten en familieleden... zich waarschijnlijk het hoofd over gebroken. Dat was ja. dus niet altijd ja. duidelijk. Sommige mensen, had hij, als hij die zag, nou, dan had hij daar meteen een hekel aan. En dan kwam het ook niet meer goed. Maar daar heb je ja. geen verklaring voor. Nee, Freudiaans nee, nee. Voor Freudiaanse verklaring voelen. Nee, nee ja, ik, ik blijf maar uh, historicus. En, uh, de biologie ja, ja. was al ingewikkeld genoeg. Ik ja. had nou, het vak van de psychologie, het gaan bewegen, dat heb ik maar niet gedaan. Ja, ja, ja. Maar dat is dus al tijdens zijn leven, wordt dat als een opmerkelijk karaktertrek. En kan men dat dus ook op dat moment al niet verklaren. Daar, zo, ja. zo staat hij gewoon bekend. Maar we moeten hem eren en, als een groot geleerde, vind jij? Nou groot. Nou, niet, ja, ja. Niet, niet zo groot als Darwin natuurlijk. Nee, maar, maar, maar wel nee, een als groot een, Nederlands een, geleerde. Ja, een, hij en is een, in, hij is een laatvaardig, de Hugo de Friesland. Ja, dat wel. Zeker dat is hij zeker. Ja, als hij, als ja, er een Nobelprijs ja, ja, ja. was geweest voor de biologie, zou hij dan daarvoor in aanmerking zijn gekomen? Hij is zelfs genomineerd voor uh, Nobelprijs, drie keer zelfs, maar hij heeft hem dus nooit gekregen. Een okay. je de Nobelprijs je van de liter van de biologie. En <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, Nobelprijs wordt meestal iets 10, 20, 30 jaar, nadat je je grote prestatie ja. hebt geleverd, uh, toegekend. En ja, na 20, 30 jaar was al duidelijk dat Fries mm -hmm. uh, toch behoorlijk de plank had misgeslagen. Exacte. Dus vandaar dat hij het nooit gekregen mm -hmm. had. Mag ik je hartelijk danken ja. uh, voor dit gesprek in dit uh, schitterende boek, dames en heren. Uh, ja, Erik Zevenhuizen. Uh. Ja, in Oba Live was Theodor Holman in gesprek over de bioloog Hugo de Vries Die overleed op 21 mei 1935. Erik Zevenhuizen schreef 'Vast in het spoor van Darwin, biografie van Hugo de Vries.' Verschenen bij uitgeverij Atlas. Inmiddels is in Oba Live een nieuwe gast aangeschoven. Filosoof en natuurkundige Bert Mols. Presentator Theodor Holman heet hem welkom. Benny, hartelijk welkom. Kan een machine denken? Nou, jij weet daar alles van. Je moet even die test uitleggen. En misschien moet je ook even uitleggen wie Turing is. Um, uh, ik ken, of ik denk, de luisteraars kennen Turing voornamelijk als de man... en dat klopt toch, die de uh, uh, enigma-code destijds ja. heeft ontwikkeld. Ja. He? Alan Turing is een uh, Engelse wiskundige van ja. oorsprong, geboren in 1912. En je kunt hem eigenlijk zien als zowel één van de grondleggers van de computer... Ja. maar ook één van de grondleggers van wat later het vakgebied... kunstmatige intelligentie is gaan heiden. Dus zeg maar, machines bouwen die volgens ons kunnen denken... En in de Tweede Wereldoorlog is zij een van de belangrijke mensen geweest... die inderdaad heeft meegeholpen om die enigma code van de Duitsers te kraken. En dankzij dat kraken van die code uh, waren de Britten in staat... om per maand uh, 20.000 berichten van de Duitsers uh, te onderscheppen... en ja. te weten wat ze, uh, wat ze aan het doorzijnen waren. Is er, is er een, uh, iets aan te geven bij Turing waarvan je denkt... kijk, dat heeft hij nou echt ontdekt. Dat was het nou waarbij hij opeens een paar octaven hoger kon zingen. Ik denk dat... Touring was volgens mij echt een beetje de, de juiste persoon op de juiste uh, plaats. Het was iemand die heel erg eigen gereid uh, was, echt zijn ja. eigen gang ging... En zeker in een tijd waarin men, wa men was bijvoorbeeld voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, wel al bezig om machines te bouwen die, die, die snel konden rekenen. En men had ook al een idee van we willen ooit een computer bouwen. Maar niemand wist hoe dat precies kon. En ik denk dat het grote, uh, uh, de grote verdienst van Turing is geweest... dat hij op zijn heel eigen manier die problemen heeft aangepakt. En dat zie je wel vaker bij wetenschappers. Dat de mensen die geheel hun eigen gang gaan... Ja. en niet zozeer kijken wat er al allemaal is gebeurd... dat die komen vaak met originele ontwikkelingen. En dat is bij Turing ook zo. Wees. Wanneer spreken we eigenlijk van een computer? Wanneer is iets een computer? Um, een computer is, laat ik zeggen, rekenmachines die, die bestonden al wat langer. Ja. Maar een, een computer, daar spreken we eigenlijk van... als je hij, als hij meer kan dan rekenen alleen. Het is zeg maar een apparaat dat heeft een invoer, dat heeft een uitvoer... en daartussenin zit een geheugeneenheid en er zit een rekeneenheid... die allerlei soorten bewerkingen kan doen. Maar een echte computer die moet meer kunnen dan alleen maar sommetjes oplossen. Ja, ja, Door ja. onze moderne computer, daar kun je tekst intikken... en je kunt grafiekjes laten maken. Ja. En dat, dat is wat ze in het Engels een general purpose computer noemen, dus een apparaat wat meerdere uh, functies, functies kan vervullen. En wanneer spreken we van kunstmatige intelligentie? Um, in feite, ja, er zijn meerdere definities van, maar degene die ik eigenlijk altijd aanhang is wanneer een apparaat uh, uh, functies kan verrichten waarvan wij als mensen normaal zouden zeggen van nou, da daar heb je menselijke intelligentie van. Nou. Ja, ja, ja, ja. Een voorbeeld is uh, elk kind van twee kan ontzettend goed uh, voorwerpen herkennen. Maar het is voor een computer vreselijk moeilijk om datzelfde, op hetzelfde niveau te kunnen. Dus men probeert om uh, uh, de computer te leren om uh, beelden te interpreteren. Daar zijn ze ja. ook wel al een eindje mee. Maar mensen zijn superieur in patroonherkenning. Ja. En het blijkt heel moeilijk om... Dat op hetzelfde niveau door een machine te laten doen. Ja, daar gaan we straks nog even over praten. Ik ben zo benieuwd. Oh ja, en dan wil ik nog eigenlijk weten, uh, wat had Turing nou precies te maken met die kunstmatige intelligentie? Ja, nou, um, in die tijd. Men, men zag wel de mogelijkheden van een computer, zag men in. En men filosofeerde ook wel over het bouwen van een denkende machine. Maar Turing die hield eigenlijk niet zo van het in het wilde weg filosoferen. Dus ja. hij stelde voor, laten we nou een praktische test voorzinnen. Ja. Die voor eens en voor altijd antwoord kan geven op de vraag kan een machine denken. Ja. En de test die hij verzond, is echt een, een, een geniaal, geniale fonds, denk ik, voor die tijd. De test was, je laat iemand wat wij tegenwoordig chatten zouden noemen via ja. de computer. Dus iemand heeft een, toetsenbord, heeft een toetsenbord en een scherm voor zich. Via dat toetsenbord kan hij vragen stellen, antwoorden geven. Hij kan intikken wat hij wil. Vervolgens krijgt hij een antwoord via het scherm. En hij communiceert uh, de, de ene keer met uh, A en de andere keer met B. Maar hij weet niet of A, uh, of A de computer is of dat uh, A, A de, de mens is. Ja, ja. En wanneer hij niet in staat is om, laten we zeggen, binnen zo'n conversatie, binnen zo'n chat van vijf minuten te bepalen van A is de computer en B is de mens. Dan zegt hij van, dan is dat programma, dat computerprogramma, ja, dan moeten we eigenlijk wel zeggen van uh, die machine die kan denken. Want dan kan ik hem helemaal niet meer onderscheiden die... van een mens. Okay. En het geniale is volgens mij dat Turing zich wel realiseerde... dat, dat taal zo'n belangrijke rol speelde ja. in dit ja. hele proces. Dat geweldig. En het blijkt ook wel, want zoals je net noemde... afgelopen zaterdag is voor de twintigste keer die, ja. die, die Turing-test in de praktijk ja. uh, uitgeprobeerd. Vertel, wat was maar, de uitslag? <laughs> nou, de uitslag is dat voor de twintigste keer het niet is gelukt om uh, te slagen voor de Turing-test. <laughs> Maar wat was dat? Komen ze dichterbij? Komen ja, wat moet je zeggen? Komt de computer dichterbij het denken? Um... Ja en nee. Als je het hebt over het slagen voor de Turing-test... dan is het antwoord nee. Want eigenlijk is er in, in de afgelopen jaren is er heel weinig vooruitgang geboekt... in het maken van computerprogramma's die, die voor die Turing-test kunnen slagen. En aan de andere kant moet je wel zeggen dat mensen wel, er wel degelijk in slagen... om computerprogramma's hele specifieke taken te laten verrichten. Ja, ja, ja. En dat zie je heel vaak. Een computer is goed in, in één enkele specifieke taak... Ja. Uh, Inmiddels kan een computer de beste schakers verslaan. Dat is ja, een makkie. Ja, ja, ja, ja. Um, en dat is gek genoeg, is dat een, een hele hoge cognitieve taak... maar iets wat, wat, wat een tweejarig kind kan, dat kan een computer niet. Namelijk uh, snel een voorwerp van elkaar onderscheiden. al kan de computer dat nog niet? Um, ik denk dat er een aantal redenen voor zijn. Het blijkt ontzettend moeilijk. Je kunt een computer wel een beetje op weg helpen met taal. Dat, dat, dat lukt. Hem. Bedoel, je hebt van die helpdesks. Eh, ja, als ja, je ja. nu de politie belt, dan ja. krijg je een, een computer aan de lijn. Die je vraagt eerst van waar woont u? Nou, Amst ja. Amsterdam. En dan verbindt hij je door. Ja. Dat is een beetje het niveau. Ik ben blij dat je het <laughs> voorbeeld T-Mobile niet geeft. Oh, ja. <laughs> ja. <laughs> uh, maar als je het hebt over het slagen voor de Turing-test. Um, Turing zei van je mag die computer alle vragen stellen. Ja. En uh, uh, een bekende uh, technologieontwikkelaar, Ray Koetsval, die heeft een programma uh, waar iedereen uh, mee kan, kan chatten. En dan kun je eigenlijk zelf kijken hoe, hoe, hoe goed machines het doen. Dat heb ik zelf gedaan. En wat je dan merkt, is zodra je persoonlijke vragen aan het programma gaat stellen... dan valt hij ontzettend snel door de man. Maar geef eens een voorbeeld van een persoonlijke vraag. Nou, een, een, een vraag die ik bijvoorbeeld stelde aan het programma is... Uh, wat is je favoriete schrijver? En dan gaf hij, hij gaf als antwoord, uh, ik heb geen favoriete schrijver... maar mijn favoriete eten is lasagna. En vervolgens vroeg ik van, van uh, kook je die lasagna zelf? En dan is het antwoord, lasagna is een Italiaans gerecht... wat uit plakjes deeg bestaat, Een heel feitelijk antwoord. Dus wat hij doet, is hij heeft een hele grote Database. Hij heeft zelfs toegang tot de hele Wikipedia. En dan zoekt ja. hij gewoon razendsnel lasagne op. En dan kopieert hij het antwoord bij wijze van spreken. En dat antwoord geeft hij. Ik zat gisteren, zat ik, ik, ter voorbereiding van dit programma... zat ik lekker achter mijn computer een beetje te knoeien. Te kijken hier en daar. En toen kwam ik bij... Ik ben vergeten wat helaas luisteraars... maar ik kwam bij een site waarin je kon praten met een psychiater. Dit was in het Engels. Oh, misschien heette die wel dokter Freud? Ik heb geen idee. Elisa oh, waarschijnlijk. I, ja, Eliza, ja. dat was het. Ja. Dat was een hele oude. Nou ja, ik vond het geweldig. <laughs> ik vond het geweldig. Ja. Ik had echt het idee met Eliza, dat ja. dat, dat, dat, dat maar iemand dat erachter is, zat. Het, het leuke is ook, dat Eliza is heel oud. Is dat is, is dat van zo? de jaren zestig. Nee, toen, het is niet ja, waar. Ja, ja, ja. En toen, toen Eliza zeg maar, gelanceerd werd... en mensen zagen van, hé, hey, hij doet het best goed als psychi psychi psychiater... toen dacht men ook van, ah, een fluitje van een cent binnen een paar jaar... dan heb we een programma wat voor de Turing test slaat. Ja, ja, maar ja. wat dat programma vooral doet, is, die gaat vooral, hij gaat alleen maar vragen stellen. Ja, of, dan, of hij zegt, is het al... elaborate, dan moet je verder ja, gaan. Hè? Ja, uh, I ja. feel lonely, elaborate ja. on this. Nou, ja, ik heb... En, ja, ik had het wel door, dat het ongeveer hoe het werkt. En nu is natuurlijk de vraag wat dit zegt over het vak van psychiater. Nou, inderdaad. En, als je zo makkelijk een programma kunt maken, wat voor de psychiater Turing-test. Ja, maar slaat. Dat, is, dat is echt waar. Ik denk ja, als je dit, ik, ga, ik heb iedereen rondgemaild: kijk even naar Eliza, dokter ja. Eliza. En je bent van al je problemen af. Het ja. scheelt. Ja. enorm hoeveelheid geld. Maar, maar goed. goed, in de afgelopen 20 jaar is er heel weinig vooruitgang geboekt met dit soort programma's. En eigenlijk zit het vol met flauwe trucjes. Wat, wat zo'n programma in had doet is is uh, hij gaat zelf vragen stellen of hij gaat alleen maar antwoorden geven van dingen waar hij wel iets van weet en dan ja. valt hij razendsnel door de mand. Ja, ik las zelfs ergens dat de vraag die ik voor de hand vond liggen, namelijk uh, uh, ben ik een man? dat hij die niet kan beantwoorden. En er was iemand ergens op internet en die zei... het zal nog een hele tijd duren voordat hij dat kan beantwoorden. Ja. Ook nou. al doe je een camera op hem uh, gericht. En, uh... Mijn eigen stelling is eigenlijk dat het, dat het op dit moment... gewoon heel weinig zin heeft om, om computers uh, te gaan te proberen uh, te maken... die voor die test gaan slagen. Dat is een soort heel hoog ideaal, maar volgens mij is het veel beter om hele praktische, kunstmatige intelligentie te maken... Die, uh, waar mensen daadwerkelijk iets aan hebben. Ja. Uh, dat, lijkt, dat lijkt mij veel beter. Toch, uh. toch volg jij Turing al jaren? Ja, ja. Waarom? ja, ja. Nou, ik vind, allereerst is het een hele fascinerende uh, persoon. Um, uh, daar hebben we het net al een beetje over gehad. Ja. En ten tweede, um, die Turing-test... Ik, ik zie het toch een beetje als een soort... Uh, zoals de, de natuurkunde die heeft als droom een soort theorie van alles te bouwen. Nou, je ja. kunt je afvragen of je ooit erachter kunt, er kunt komen... dat dat dan ook de theorie van alles is. Ja. Hoe weet je dat? Ja. Maar goed, dat is een soort ultieme droom waar het vakgebied... Uh, sommige mensen laten zich daardoor voortdrijven en dat is ook een, die Turing, slagen voor de Turing-test is ook een soort ultieme droom voor de kunstmatige intelligentie. Maar gezien het feit dat al de programma's die wij nu hebben daar zo ontzettend ver van afstaan. Er is ook bijna geen serieuze wetenschappelijke groep... die, op, die probeert om een computerprogramma te maken dat slaagt voor die test. Want alle clubs die meedoen, uh, zoals afgelopen zaterdag, aan die competitie... Ja. dat zijn niet de allerbeste uh, wetenschappelijke uh, instituten... die zich met kunstmatige maar, maar, maar, intelligentie maar je, bezighouden. Kijk mijn nee, vervolgvraag. Die is dan, waar houden de allerbeste instituten zich dan, <hij> dan wel mee bezig? <hij> als oh, het ja, gaat om... uh, b -b bijvoorbeeld uh, het, het, het, het maken van robotauto's... zoals laatst ook weer in het nieuws was. Google ja. is bezig met een ja. auto die gewoon zonder chauffeur uh, door het drukken van in Los Angeles kan rijden. Ja. En die ons, uh, weet ik wat, over tien jaar zou verlossen van. Dus, <laughs> dus, dus jij zegt eigenlijk dat je... Uh, uh, ja. Ja, nou, laat ik een, een, een filosofische vraag stellen, stellen dan. Waarom zouden wij een computer willen ontwikkelen die kan wat wij ook kunnen? Dat is eerlijk gezegd, mijn vraag ook. Hoor. Ik, ik, ik, ik zou zelf zeggen, bouw nou, bouw nou in eerste instantie computerprogramma's die iets kunnen waar we mensen helemaal niet zo goed in zijn. Dat doen we ja. trouwens ook al. Ja, dat doen we al. Ja. En, en uh, zolang we niet uh, heel ver vooruit komen met, uh, met het bouwen van een apparaat dat aan het turing test voldoet. Uh, ik, je kunt het een beetje vergelijken met het volgende. Um, Eeuwenlang heeft, hebben mensen proberen te vliegen. En dat deden ze door vleugels aan hun armen te binden... en uh, van een bergje uh, ja. af te gaan springen. Ja. En dat was niet heel erg succesvol. Um, en mensen gingen pas uh, leren hoe je, hoe je het beste kunt vliegen... toen ze de wetten van de aerodynamica leerden kennen... Ja. en toen ze uh, vliegtuigapparaten gingen maken met stijve vleugels... Als je nou de Turing-test zou definiëren als... Uh, mensen kunnen alleen maar vliegen als ze dat doen door vogels na te doen... ja, dan zijn we nog steeds niet geslaagd voor de Turing-test voor vliegen. Maar ja. toch vliegen de Boeing 747 en alle andere vliegtuigen. Dus wat je ziet, is dat de apparaten die wij bouwen... vaak heel anders in elkaar zitten... dan uh, zeg maar wat de natuur in elkaar heeft geknutseld. Ja, dat is altijd beter. Dat is eigenlijk De natuur is eigenlijk, altijd beter. Het feit ja. dat, dat we nog geen programma hebben dat geslaagd is voor de Turing-test... vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie... Uh, uh, overwinning, of overwinning voorlopig van de evolutie. Bedoel, het, ja. het heeft de, de, de evolutie 3,8 miljard uh, gekost... om van de, de, de eencellige tot, uh, tot de homo sapiens te komen. Ja, Dat is ja, enorm ja. veel tijd om een heel ingewikkeld brein te, te, uh, te Ho ontwikkelen. Hoe, hoe staat het nou... Uh, uh, hoe is de verhouding brein-computer? Als je begrijpt wat ik bedoel, hoe ver staan we dan? Komen we dichterbij, ja. verder weg? Hoe nou, er zit zijn, het daarmee? Op dit moment in de wereld zijn er twee interessante grote projecten uh, uh, opgezet. En wat die proberen is om het, brein, uh, als, nou, om, om, de, om het brein echt zenuwcel voor zenuwcel op te bouwen. Dus ze, kennen, ze scannen plakjes echte breinen in... En dat gaan ze dan zeg maar, vertalen uh, in een computerprogramma, en dan gaan ze werkelijk uh, simuleren wat, wat een heel brein zou moeten doen. Wat geweldig. Dus de, dat, dat kan. Je kan dus je neemt een brein. Ik herhaal het voor ze, zo, ik, Gewoon ja, zoals een een ongelovige. <laughs> breinplakjes. Ja. inscannen. Inscannen. Ja. Die plakjes scannen we in. Ja. En, uh, wat, ja, en dan? En dan uh, het grote probleem is het, het menselijk brein bestaat uit 100 miljard zenuwcellen. Wat ongelooflijk veel is. Ja. En ter vergelijking, uh, we kennen al 20 al jaar uh, het zenuwstelsel van een heel klein wormpje. Dat is toevallig het wormpje waar Ronald Plasterk uh, lang aan heeft gewerkt. C-Elegans heet dat wormpje. Ja, dat wormpje ja. dat heeft 300 neuronen. Dus dat valt in het niet-menselijk brein. Ja. Maar ondanks het feit dat we dat al 20 jaar weten... en dat we ook alle connecties kennen is het nog steeds niet gelukt om dat kleine zenuwstelsel te simuleren op een computer. Dus dat geeft de complexiteit aan hoe moeilijk het is om dat hele menselijke brein te Maar kunnen we wel een, een neuron... Ja, een maken. neuron, ja, precies. Nee, de, de, er, er, zijn, er zijn computersimulaties van kleine stukjes, brein bijvoorbeeld, van, van de hippocampus, het gedeelte in ja. het brein wat zich met het geheugen bezighoudt. Dat is, dat is heel nuttig, maar als je zegt, ik wil in één keer dat hele brein simuleren, ja, niemand weet nog hoe je dat moet doen, dat is een beetje het grote probleem. Je sprak over twee onderzoeken. <lacht> zijn ze alle twee daarmee bezig? Uh, met... de, de eentje die, die probeert nog sneller te gaan dan de andere, en dat levert ja, ja. nog minder op dan de andere. <lacht> <lacht> dat is een beetje grote stappen, snel thuis, en ja, dat, dat gaat ongetwijfeld helemaal niet. Opleveren. Je moet dat stukje voor stukje doen. Wat zijn de problemen die ze tegenkomen? Uh... Waarom lukt het niet? Gewoon 300 de, de, de, maken. de complexiteit is heel. Ik, ik weet niet, ja, misschien heb jij een Windows computer. En, en mm. waarschijnlijk loopt dat ding. Je hebt een Mac, uh, ja. die loopt dan minder, minder snel vast. Ja. Maar elke, elk stuk software, daar zitten bugs in. Ja. Ja. Nou, nou, stel dat je software gaat maken van het menselijk brein. Die is zo onge, dat is zo ongelooflijk veel meer regels code dan uh, wat in jouw Mac zit of wat in een Windows PC zit. Daar, zit ja. daar gaan ongelooflijk veel bugs in komen te zitten. Daar wordt vaak niet over gesproken, maar het is alleen al vanuit dat oogpunt wordt het ontzettend moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus eigenlijk, de, de, uh, als ik jou zou vragen... Uh, denk jij dat er een computer zal komen... die zich zal ontwikkelen tot een supercomputer... zoals in een 2001 Space Odyssey van Kubrick. HAL, he, heet het geloof ik. HAL, ja, ja, ja HAL ja, uh, ja. Denk jij dat die er ooit zal komen? Als je het mij vraagt, met, met de huidige wetenschappelijke kennis zou ik zeggen nee. Trouwens, een ander probleem is nog dat alle, alle computers die wij nu hebben... die zijn niet levend. Ik bedoel, die zitten vol met siliciumchips en die passen ja. zich niet aan. Nee. En, en zenuwcellen in ons brein die passen zich continu aan. Die maken nieuwe verbindingen, die sterven af. Er komen nieuwe zenuwcellen bij. Dat is een aspect wat, wat vast zit in, in de biologie. In het feit dat je met levende materie werkt. Ja. En misschien dat we dat ooit wel kunnen simuleren in, in silicium. Het zou best kunnen. Alleen het probleem is dat we op het moment in het geheel niet weet hoe je dat zou moeten doen. Nee. Ik, vind het, ik, ik hoop dat er ooit een computer komt die slaat voor die Turing-test. Dat lijkt me geweldig, maar nou, we zijn er ver vandaan. Kijk, ik, ik zeg het vaak, hè, van, uh, uh, we, we hebben kunstarmen, kunstheupen, kunstbenen... misschien ook wel een kunsthart. Uh, het zou toch niet zo raar zijn dat we gedeeltes van de hersenen gaan vervangen... met elektronica? Um, het, het, het, lijkt, het lijkt mij heel mooi, maar er zijn zo ontzettend veel problemen. Een ander heel praktisch probleem is alle elekt elektroden die in de, het brein wordt, worden ingebracht... Die, die laten na een tijdje los. Het, het blijkt heel moeilijk om zeg maar, niet levende materie vast te maken aan levende materie. Ja, en ja, ik ja. denk wat, wat we steeds meer zien... Dat vind ik trouwens een quote die komt van Hugo Brandkosius vandaan. Ja. Er is één ding dat de computer nooit zal kunnen. En dat is van de apen afstammen. En wat je volgens mij ziet... Mooie uitspraak. Ja, ja, ja. wat je volgens ja, mij ja. ziet is, is hoe, hoe, hoe lang dat is onderschat. In Turing's tijd, uh, 1950 spreken we dan over, zeg maar was er nog een heel naïef idee van zowel wat een computer kan... maar ook een heel naïef idee van wat het brein kan. Ik bedoel, de, de kennis van het brein in 1950 die was heel beperkt. Ja, bedoel, we ja, konden ja. nog niet in een levend brein kijken. En het idee van, van computers die zo ontzettend veel kunnen... We, we weten nu veel meer wat een computer niet goed kan dan wat hij wel goed kan. Ja. Hij, heeft, hij heeft een heel groot geheugen, hij kan heel snel rekenen. En, en bijvoorbeeld die computer die, die Kasparov versloeg in 1997... Ja, die Blue? Die, Blue, die ja. kon 200 miljoen zetten per seconde doorrekenen. En ze hebben aan Kasparov daarna gevraagd... van, hoeveel zetten reken jij vooruit? Denk jij vooruit? Toen zei Kasparov eentje, misschien zelfs minder. <lacht> maar... Ja, en toch heeft hij een gigantisch niveau natuurlijk. Ja. En een lange tijd was hij beter dan... Kobeas. Nou valt me op uit jouw woorden, en dat uh, uh, misschien, nou, vind ik vind het niet teleurstellend in tegendeel, maar eigenlijk zeg je met zoveel woorden, de Turing-test is gedateerd. Ja, ja, de tu die Turing-test is gedateerd. Ja, dat denk ik ook. En, en, uh, het, het is trouwens ook een alles of niets test hè. Of je slaagt voor die test, of niet. Maar er is, er is niet zoiets, je kunt eigenlijk niet aangeven van of het beter gaat. Dat, dat, is, dat is eigenlijk ook heel slecht voor een test. Ja, ja. Kijk, in Turing's tijd was het echt een fantastisch idee. Maar met de Kennis van nu, over zowel de computer en het brein, zou ik zeggen, uh, het, het is gedateerd. En, wat, wat je ook ziet, is Turing dacht na over een machine, over één enkele machine. Ja. En wat we nu zien is, we, we zien steeds meer computers die samenwerken, ja. meerdere processoren, maar we zien ook het hele internet, dat is een heel groot netwerk. Ja. Dat, dat vereist eigenlijk een ander soort nadenken over rekenen. Rekenen wat die, dat je over meerdere eenheden verspreidt. Ja. En dat. dat, dat ja, dat ja, wist doing in die tijd maar, nog maar niet. Maar komt er toch niet een moment... Ik bedoel, het, is, het is science fiction, ik geef het toe... Maar <laughs> komt er toch niet een moment... dat wij ons hoofd moeten buigen voor de computer... en moeten zeggen, sorry, Hal, jij weet meer <laughs> dan ik. Je weet gewoon meer dan ik. Je kan het beter dan ik. Ja. Um, ik, ik denk dat dat... Dat gaat zeker gelden op specifieke gebieden. En da daar gaan we snel in vooruit. Maar ik zie het voorlopig. De komende 50 jaar zie ik het absoluut niet gebeuren dat, dat we dat voor elkaar krijgen. Mensen die zeggen dat in 2050 een computer recht gaat spreken, dat is echt onzin. Mensen die denken dat in 2050. Waarom, waarom is dat ondenkbaar? Um, omdat er helemaal niks is op dit moment. Dat erop wijst dat we veel vooruit zijn gegaan. In, ja. in, uh... Kijk, als je, als je niet een programma hebt dat slaagt voor de queuing test, waarom ja. zou, je, zou je dan denken dat. Uh, dat een computer wel recht kan spreken. Ik bedoel, om recht te spreken zou hij goed moeten kunnen... Uh, toch op zijn minst een conversatie moeten kunnen aangaan... met, met, met uh, de mensen in de rechtbank. En dat, dat zit er op het moment helemaal niet in. J Jij denkt dat dat niet gaat lukken. Dus, uh, ik weet dat ze nou bezig zijn uh, uh, met, die, met, die, uh, met IBM, dus geloof ik, die Watson-computer. Ja, maken. ja. Nou, dus eh, supercomputer. IBM werkt, zet een van de allerbeste supercomputers ter wereld... die wordt klaargestoomd qua software en hardware... om ergens eind uh, dit jaar, begin volgend jaar... te gaan meedoen in de uh, populairste kennisquiz op de Amerikaanse televisie... die heet Jeopardy. Ja, Jeopardy. En de bedoeling is dat Watson, die supercomputer... het gaat opnemen tegen de beste menselijke spelers. ja. Uh, die menselijke spelers die antwoorden binnen een seconde op, op vaak ontzettend lastige vragen. Vaak zijn ze cryptisch ge ge ge geformuleerd. Dus voor een computer is het een hele klus om dat uit elkaar te rafelen. En om al die kennis te hebben. Maar toch, ze zijn daar al een heel eind mee. Alleen, dit is nog steeds een machine. Dit is een kennismachine. Dit is een, een machine die in staat is om, om een stukje zin uh, te begrijpen. Ja. En om daar een, een, een feitelijk antwoord op te geven. Ja. Maar dat is heel iets anders dan een cafégesprek. Ja, ja, ja. Eigenlijk is een cafégesprek veel moeilijker dan, dan uh, het antwoorden op zijn feitelijke vraag. Dat blijkt wel uit het feit dat Watson wel in staat is om zo'n feitelijk antwoord te geven. Maar van een ja. cafégesprek zou hij niks bakken. Tot slot. In uh, Japan uh, schijnt binnenkort, ik weet niet of het waar is, hoor. het is uh, uit de toptrop uh, uh, toestand komt het voort, in Japan wordt er binnenkort een uh, wil met een huwelijk sluiten tussen een mens en een computer. Uh. Zeg eens eerlijk, zou jij ook niet met een computer getrouwd willen zijn... die alles zou doen wat jij zou willen? Nou, ik, ik zou zeggen dat een relatie is, is toch iets meer is dan, uh, dan een talige interactie. En ze zijn, dat, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar laat ik zeggen, het nabouwen van een menselijk lichaam... Dat is, nog dat veel... is, dat is helemaal niet. Uh... Ja, dat is helemaal Als je de, de, de, de Parkinson-achtige manier ziet waarmee humanoïde robots rondlopen... Dat die, gaat dat, niet. die zou ik niet graag aan huwelijk vragen. Dacht ik nog een keer toch nog te kunnen trouwen. Gaat dat en heb je weer die hoop de bodem ingeslagen. Hartstikke leuk, Benny. Je moet een keer terugkomen. Dan gaan we weer een onderwerp verzinnen. Dat doen we. Zeer bedankt. Dames en heren, Benny Mols. Ja, dat was uh, Theodor Holman in gesprek met Benny Mols... over de computerpionier Alan Turing en de Turing-test. In oktober 2010 is voor het twintigste jaar die test gedaan in Los Angeles. Het laatste woord over denkende machines is vast nog niet gezegd. Dit is uh, Nachtvluchten. U kunt uh, uh, terugluisteren naar uitzendingen die uh, al geweest zijn. En dat kunt u doen op uh, www.nachtvluchten.fm En daar kunt u ook berichten achterlaten. U kunt uh, ons uh, ook mailen op het adres nachtvluchten.omroepmax.nl En dan is het nu intussen één minuut voor... Uh... Vijf, zo ongeveer, bijna. Ja, nu. Uh, we gaan er zo even uit voor het internationaal uh, van vijf uur. Daarna gaan we verder met het vierde uur van Nachtvluchten. U hoort dan een gesprek met Arnie M.G. Schmid... dat eerder werd uitgezonden in 1993. En in het laatste uur hebben we hier te gast... professor Dr Wim Gerritsen. Hij schreef een uh, boek over uh, de eenhoorn, het fabeldier. En daar gaan we hem uitvoerig over doorzagen. Tot straks. Thank you.